Half uur. Het eerst eraan met het NOS-journaal. Tussen België en Nederland rijden morgen geen treinen. Dat is een gevolg van de derde stakingsdag van de Belgische vakbonden. Ook vanavond en dinsdagochtend is de treindienst verstoord. De staking van morgen treft vooral Brussel. De publieke omroep gaat grotendeels op zwart. De luchthaven Zaventem heeft een kwart van de vluchten geannuleerd. En het treinverkeer rond de hoofdstad ligt grotendeels stil. De bonden protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het Belgische kabinet. Dat wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar. De wrakstukken van de neergehaalde Boeing van vlucht MA17 zijn aangekomen bij de duits poolse grens. Daar blijft het konvooi tot vanavond 10 uur staan, omdat tot die tijd geen vrachtverkeer is toegestaan in Duitsland. De brokstukken zijn in vier vrachtwagens onderweg van Oekraïne naar Nederland. Ze worden in de loop van de week verwacht. Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp mogen bij de aankomst zijn. In diverse Amerikaanse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen buitensporig politiegeweld. Op de meeste plaatsen verliep dat vreedzaam. Alleen in Berkeley in Californië kwam het tot rellen. Betogers gooiden met stenen en plunderden winkels. Woensdag besloot een onderzoeksjury dat opnieuw een blanke politieman niet wordt vervolgd voor de dood van een ongewapende zwarte man. Het besluit leidde in heel Amerika tot veel woede. Na een ruimtereis van negen jaar is de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons weer geactiveerd. De zonde is onder, op weg naar de planeet Pluto. New Horizons begon zijn reis negen jaar geleden en is inmiddels langs Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus gevlogen. Hij werd vijf jaar lang in slaap gehouden omdat het te veel energie kost om hem de hele reis actief te laten. Op dit moment is New Horizons zo'n 3 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Het is voor het eerst dat Pluto van zo dichtbij wordt bestudeerd. Het weer. Bewolking en regen trekken over het land. Later op de middag en vanavond klaart het weer op. Maar toch kunnen ook dan nog een paar buien vallen. Mogelijk met hagel. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB.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 Welkom terug in de tweede uur CFM Jazz, luisteraars. Wij begonnen deze tweede serie, dit tweede uur, dat geladeerd wordt met het thema rode draad, dubbele punt, klassieke stukken, gespeeld door jazzmuzikanten. Wij begonnen dit stuk met Dexter Gordon, Freddy Hubert op de trompet, Horace Parlan piano, George Stucker op de bas en...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 « Gymnopédie numéro 1 ».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 niks meer aan doen, zouden ze in de studio zeggen. Dit was de band van Kenny Burrell, gitaar, Frank Foster, tenor sax, Tommy Flanagan, piano, Oscar Pettiford bas en Shadow Wilson op de drums. In ons vervolg, klassiek gespeeld door jazzmuzikanten, gaan we luisteren naar Pia Beck, die heeft een stuk van de Humoreske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 een gespeeld door de Dutch Winkelers bent. De ouderen onder ons... die kunnen dit nummer... dromen, omdat... dat de muziek was waarop de... schoolfeesten... werd gedanst. Een andere Nederlandse groep... luisteraars weten... dat ik uh, per se en pertinent... ook altijd de Nederlandse groep draai uit het amateurcircuit. Maar... Uh, vanuit de gedachte dat die ook hun best doen en de muziek moet leven de muziek moet blijven leven en blijven bestaan en eh, een van die groepen is de original evergreen Band. en die hebben op de cd 25 years action hebben ze gezet een stuk dat zij eh, geleend hebben van Papa dick's Jazz Jazzband die is daar wereldberoemd mee geworden en dat is het nummer Komponierte Mozart Schlaf ein, mein Prinzchen.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 Thank <laughs> you.